1 uur. NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Een premier kan een belangrijke memo niet vergeten zijn en het Koningshuis is veel te duur. Zometeen meerdere stellingen in het lagerhuis van de nieuwsbv. En Frankrijk brengt honderden sponsors van terreur in beeld. Dat er meer in het uitgebreide nos generaal Sofie Verhoeven.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 Door het geld te volgen komen we uit bij jihadisten die zich in Syrië of Irak bevinden, zo zegt de Franse justitie. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... krijgt veel kritiek van oppositie- en coalitiepartijen... op haar plan om arbeidsgehandicapten onder het minimumloon te houden. Op dit moment is er een Kamerdebat daarover bezig.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 Er is veel kritiek op het plan van staatssecretaris Van Ark. Vanochtend kreeg ze een petitie met ruim 80.000 handtekeningen... van een actiegroep die het plan discriminerend vindt. De afgelopen drie maanden heeft KPN voor het tiende jaar op rij... een lagere omzet gehaald. Het telecombedrijf heeft veel concurrentie... en mensen kopen minder vaak een nieuwe mobiele telefoon op afbetaling... omdat ze nu geregistreerd worden bij het bureau kredietregistratie.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 Chinese geologen zeggen dat de berg waarin Noord-Korea kernproeven hield, deels is ingestort. De locatie is inmiddels te onveilig voor vervolgtesten, zeggen zij. Zaterdag kondigde de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un al aan de locatie te sluiten en het testprogramma te staken. Het NOS-journaal. Het openbaar ministerie gaat oud-wethouder Jos van Zon vervolgen voor het burgemeesterslek in Den Bosch. Ook raadslid, Chef van Krij wordt vervolgd. Beiden worden ervan beschuldigd informatie te hebben gelekt... over de benoeming van de nieuwe burgemeester van Den Bosch vorig najaar. Die informatie kwam in het Brabants Dagblad terecht. Van Krij is overdonderd door het nieuws. Hij zat in september al een paar dagen vast... en had niet verwacht nog wat van justitie te horen, zegt hij tegen Omroep Brabant. Het is altijd boven mijn blijven hangen, maar ik, ik ging er eigenlijk vanuit... Uh, dat het een uh, ja, min of meer een stille dood zou, uh, zou, zou sterven. Hè. Gewoon weten dat er... Uh, ja. Gewoon de, de, de, de hele gang van zaken, ja, ik zeg ze juist al, die zie ik met vertrouwen tegemoet. Sinds oktober is Jack Mikkers burgemeester van de Brabantse hoofdstad. De vertrouwenscommissie had een voorkeur voor Jan Hamming, maar hij koos voor Zaanstad. Het is de dag voor Koningsdag, en dus de dag van de lintjesregen. Als altijd zitten daar ook BN'ers tussen. Zo kreeg Caroline Tense en acteur John Leddy een lintje... En 538-DJ Edwin Evers werd vanochtend in zijn eigen radioprogramma verrast. Door de burgemeester van Hardenberg. Het regent buiten hier in Hardenberg. Oh. Maar uh, we <laughs> hebben ook een lintjesregen vandaag in heel Nederland. En ik ga straks... Uh... Onderscheidingen uitreiken, koninklijke onderscheidingen uitreiken aan mensen die ontzettend veel gedaan hebben hier in Hardenberg of waar ook ter wereld, zeg maar. En ik vind eigenlijk wel dat je dat eens een keer moet meemaken. Het is de bedoeling dat je naar Hardenberg komt om, om hier dit, uh, dit spektakel mee te maken. Meer mogen we geloven, ik hij? Ja, daar ja. zijn, ja, zijn, ja, zijn ze hoor. Jezus, hoe je is dit? Maar veruit de meeste gedecoreerden zijn onbekende mensen... die nooit op tv komen, maar zich wel vrijwillig inzetten... voor mensen om zich heen. Eén van hen is de Turks-Nederlandse Sabrie Kargiletjel. Zij werd verrast in de Schouwburg in Dordrecht. We hebben zojuist uh, verschillende dortenaren met een... Uh een beetje een smoes naar het theater gelokt. Een jaarlijks moment dat het openbaar bestuur... wel degelijk moet jokkenbrokken, zegt de burgemeester van Dordrecht. Want natuurlijk is ook Sabrie Kaji-Lechel... met een flinke smoes hier naar de Schouwburg in Dordrecht gehaald. Ik ben echt uh, ingeruist... Ja. Net als alle andere gedecoreerde. Ja. ja, het is eigenlijk een onderscheiding die ook een, misschien een klein beetje voor uw overleden echtgenoot is. Want die is met dat vrijwilligerswerk ook mede begonnen. Vooral als toen ik hoorde over platform, het begon ik te kribbelen van binnen. Dus zeker, ik zet alles voort namens hem. Zo was u onder andere lid van het algemeen bestuur en contactpersoon van het platform. En namens dit platform was u lid van de commissie zorg van de zorggroep Krabbenhof verpleeghuis hier in Dordt. En vanuit uw danigheid hebt u goede zorg... voor dementerende Turkse ouderen uit Dordrecht weten te realiseren... Onder andere door het oprichten van de woongroep Plataan. U doet ook wat voor ouderen van Turkse afkomst. Ja. Mensen die ook dementeren. Ja, en dat is nog wel eens een probleem. Hè? Ook omdat verzorgenden de taal niet machtig zijn. En mensen met een Turkse achtergrond ook terugvallen op hun moedertaal. Ja, klopt. Dat klopt. Maar gelukkig uh, werken we samen met uh, uh, protestanten uh, Verpleeghuis Krabbov. En dat gaat dan veel beter. Die mensen voelen zich op gemak. En daar, daar doe ik mijn pest aan. En naast al dit werk bent u ook nog intermediair voor Turkse gezinnen... bij Karijn Jeugdhulpverlening. En mede dankzij uw inzet heeft men kunnen realiseren... dat jongeren en hun ouders de weg naar de hulpverlening hebben gevonden. Als je uh, meer op de hoogte bent van uh, gebeuren in het land waar je leeft... Uh, dan, dan sta je sterker. En we kunnen wel uh, ergens anders geboren zijn, getogen zijn... maar we zijn allemaal mens uh, met een achtergrond. Maar uh, ja, die achtergrond, daar kijk ik niet naar. En u bent op veel gebieden taboe doorbrekend bezig geweest... door bijvoorbeeld als alleenstaande Turkse vrouw... zelfstandig op te treden en vooroordelen over vrouwen weg te nemen... binnen de multiculturele samenleving. En daarom, mevrouw Kargi, mag ik u meedelen dat het zijn majesteit de koning heeft behaagd... u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Heel hartelijk gefeliciteerd. De Lintjesregen in Dordrecht was dat in een verslag van Mino Remmers. Het weer nog. In de loop van de middag verdwijnen de buien... en geregeld zon. Het wordt 11 tot 15 graden. Tijdens Koningsnacht blijft het droog, is het vrij helder... en wordt het een graad of 5. Morgen op Koningsdag raakt het later bewolkt... en vooral in het westen en noorden kan dan wat regen vallen. Zometeen weer een uur Nieuws BV met het Lagerhuis... en een lang en diep sportinterview met Carole Taten, voormalig hockeyster... die ooit in Nederland ontvluchtte, maar gelukkig wel weer terugkwam.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 BNN Vara. Willemijn Veenhoven, de Nieuws BV. Goedemiddag. Gisteren onthulden ze het nieuwe logo van de Johan Cruijff Arena. Vroeger was ze captain van het Nederlands hockeyteam en ze deed mee aan drie Olympische spelen. En na half twee zit ze bij mij en praat ik uitgebreid met haar Carole Taten. Maar eerst. De Nieuws-BV presenteert het Lagerhuis. Met Jan de Graaf en Francisco van Joden. Ja, en in dat Lagerhuis gaan we het hebben over een premier met een geheugenprobleem. Een koning met een te hoge rekening. Mariniers die niet aan zee willen wonen. En te jong zijn voor een WhatsAppje. Hier in het hart van het en Vadergebouw staan weer vijf debaters klaar om het erover te hebben. En ik stel ze meteen aan jullie voor. Sjangram Karim, hij is student uit Almere... Jolande de Best, mediator uit Barneveld. Jeroen Doense, werkzaam voor Common Easy uit Utrecht. Anne van der Zwaluw, helemaal vanuit Zeeland, Kwaadendammen. En Marcel, Ble Marcel Blekendaal, onze polderwachter uit Maarsen. Ja, natuurlijk is Francisco van Joden er En jij mag ook altijd beginnen. Goed dat je er weer bent. Dag, dankjewel. Ik uh, had het volgende voor je. Steeds meer de ouders enten hun kinderen en zichzelf in. En daardoor waardoor ziektes als de mazelen en kinkhoest steeds vaker opduiken in Europa. Ouders denken dat er bijwerkingen zijn en zien er daarom vanaf. En de Europese Commissie noemt dat mythes. En dan komt uh, daardoor met een uh, campagne. Onze stelling daarbij luidt... het is tijd dat de Europese Commissie iets doet aan die onzinverhalen. Uh, ja, dat is het zeker, want het is ook nog een beetje ingewikkeld. Hè, want het is, is, aan de ene kant het gebeurt het vooral via social media... verspreiden dit verhalen zich. En je hebt dus mensen die denken... ik laat mijn kind niet vaccineren, want... Uh, omdat ze denken dat ze toch niet ziek worden. En tegelijkertijd die zie je ook dat via social media. mensen denken dat ze ziek worden van dingen waar ze juist niet ziek van worden. Dus mensen zijn bijvoorbeeld bang voor zoetstoffen, dat ze daar kanker van krijgen. Daar zijn ze dan bang voor. En niet voor alcohol, waar je wel kanker van krijgt. Dus dat is, het is allemaal heel ingewikkeld. Nou, is er wel één probleem. Als de Europese Commissie ergens voor gaat waarschuwen. dan voor deze mensen is dat ongeveer. ja, dat is het, het, het, het rode lap op een stier. Dus dat geloof is helemaal niet meer. Dus ik zeg, een neutrale sticker zou ik leuk vinden. Op al die sociaal netwerk-sites. Deze site kan uw gezondheid ernstig schaden. Pas op met het gebruik ervan. Top, dank u wel. Is dit niet op basis van documenten besproken? Lagen er memo's aan ten grondslag? Dat, ik kan me gewoon niet voorstellen dat dat niet zo was. Bij mijn beste weten hebben daar geen concludente stukken gelegen. Ons niet bekend. Daar hebben we geen herinnering aan. Houdt u staande dat er tijdens de onderhandelingen niet ...niets op tafel lag. Ja, lagen er memo's op tafel die betrekking hadden tot de dividendbelasting. Alles wat is uitgevraagd door de informateur bij de bewindslieden... en dat is heel veel, dat zit allemaal in het informaatstutje. Ons niet bekend. Dat, dat, daar hebben wij geen herinnering aan. Geen herinnering aan. Premier Rutte kreeg gisteren een motie van afkeuring aan zijn broek... omdat hij even vergeten was dat er wel degelijk memo's waren... over de gevolgen van het afschaffen van de dividendbelasting. Rutte kon zich er alleen ja, even niet zo heel meer van herinneren. Ja, en daarom luidt onze stelling... Wie zo vergeetachtig is, vergeetachtig is, moet gewoon geen premier worden. En ik let natuurlijk op of mensen nog weten waar het over gaat. Anne, wat vind jij ervan? Ja, ik kan me niet herinneren dat we dit uh, gingen bespreken eigenlijk. Uh, is dit aan de hoofdtafel besproken? Of uh, ik zit aan de zijtafel altijd, dus ik weet Anne, niet uh, of het bij een, mij is... je uh... hebt er een memo van gekregen. Dus uh, waarschijnlijk heb je toch wel een beetje een mening nog over dit punt. Zeker, ja. Volgens mij, mijn oma die is 80 jaar... en die begint ook dingen te vergeten. Maar volgens mij onthoudt hij nog meer als uh, Mark Rutte. Dus uh, ja, dit is een beetje een trieste vertoning van een premier... met zo'n belangrijke functie... die zulke belangrijke maatregelen moet nemen die zeggen. Ja zo, ja, zo te kakken zet eigenlijk. Het is echt uh, ja, premier onwaardig. Dus, wie zo vergeten dat is, kan geen premier zijn? Nee, als het echt... Uh, nou, hij is natuurlijk helemaal niet vergeten, dachtig, maar hij doet gewoon alsof. Maar het is dan ook nog een heel slecht acteur, dus geen dat premier. is nog erger. nee Jean gram Ja, ik ben sowieso geen fan van Mark Rutte. Uh, kijk, <laughs> we weten dat hij hierover liegt en dat hij niet vergeten is. En om hem nou hiervoor weg te willen hebben, lijkt me lijkt me iets te grof, want hij heeft vaker gelogen in het verleden. En dit hoort gewoon bij zijn beleid, liegen over dingen. Dus als je ja. vaker liegt, mag je blijven als je liegt. Bij Mark Rutte wel, hij is herkozen. Het volk wil dat. Marcel. Hey, Mark Rutte, ik, ik ben niet zijn grootste fan, maar in dit wel. Hè. Dat taalgebruik van hem is natuurlijk fantastisch. Ja, ja hij is zo goed geen herinnering ergens aan hebben. Dat betekent dus dat je het gezien kan hebben, maar je kan het niet meer herinneren. Het gaat nu ook over een memo. En dat was het niet, want het was een intern VVD-stuk. Dus dat is geen memo. Dus het is zo mooi hoe hij nou ja, de waarheid kan spreken... maar toch iets anders kan zeggen dan die eigenlijk bedoelt. Ik vind het fantastisch. Jeroen. Ja, ik moet er een beetje van huilen eigenlijk. Kijk, we hebben, we hebben met z'n allen deze mensen gekozen... om ervoor te zorgen dat het zo goed mogelijk in ons land gaat met ons allemaal. En wat doen die luisteren? Ze zitten alleen maar met elkaar te bekvechten... en allemaal over onzin te neuzelen. En ik ben het wel zat... Dus ik vind dat Rutte als eerste op moet zouten... en de rest kan er helemaal met z'n allen achteraan. Ja. Woe! Duidelijk, vrouw ja. Jolanne als ze nou toch allemaal weg zijn, dan zou ik... Uh, ja, hè, dan ja, ja, ja, ja, ja. ja, we hebben een Dan een zou kamer, ik iets hebben van in. laten we op zijn minst de mensen... die uh, in het parlement gaan zitten een, uh, een keuring uh, laten doorgaan. Want het is niet de eerste politicus die van alles vergeet. Dus klaarblijkelijk zitten ze daar op een aardstraal die dat maakt. Enige positieve van deze hele affaire, dan heb ik het even over de inhoud. Namelijk dat, uh, he, dat die dividendbelasting uh, wordt afgeschaft... terwijl de deskundigen in allerlei al dan niet gelezen memo's... Aangeven dat het helemaal geen goed idee is. Wat ik dan toch wel heel fijn vind, is dat we niet door ambtenaren geregeerd worden, maar toch nog door politici. Wat vind je het grote voordeel? Nou, die zijn gekozen. En ambtenaren, we zeggen wel eens, de ambtenaren bepalen eigenlijk alles. En dat blijkt maar weer niet zo te zijn, want die hebben allerlei adviezen gegeven die heel anders zijn dan de beslissing is geworden. En het blijkt dus dat de politici beslissen. En die hebben we op zijn minst gekozen. Anne, en we hebben dan de kans door. om een ander te kiezen. Ja, oh. Wat ik heb begrepen van die memo-stuk is dat de ambtenaren best wel hebben gewaarschuwd. Dit is gewoon een slechte maatregel. Ja, dat en ik, ik. vind het best wel stuitend eigenlijk. Dat er dan twee multinationals komen. Waar dan meer naar geluisterd wordt. dan een heel ministerie, dan een heel ambtenbestuurlijk orgaan. die zegt het is geen goed idee. En dat vind ik, daar heb ik ook wel moeite mee in die zin. Marcel, ja, dit gaat over uiteindelijk de uitkomst waar het echt over gaat. Hè? Over ja. het onderwerp. Maar het gaat natuurlijk. Dit, dit, deze discussie ging over het memo's en het wel of niet kunnen herinneren. En dat vind ik dat hij als politicus heel mooi gladjes er doorgegaan gegaan is. Ja. En Marcel, ja, vind... stem je wel eens VVD als ik dat mag vragen? Uh, uh, nee. Nee. Nee. nee. Maar je bent volgens mij de enige in het rijtje die zegt hij mag blijven zitten. Ja, maar, maar, maar, maar, maar ik vind dit niet zwaar. Nee joh, mij wel mag je blijven zitten. 4, 3, 2, 1... Nee. Ja Jan, twee mooie dingen natuurlijk. Ik geloof van Anne, dat hij het, dat het zei. Hè? Dat de, de, de, waarom heb je van die dure ambtenaren in dienst? Als je toch alleen maar naar de lobbyisten van Shell en Unilever luistert... dan kan je je toch wel afvragen. Voor de volgende bezuinigingsronde zou ik zeggen... schaf al die ambtenaren af, zet er gewoon mensen van het bedrijfsleven neer. Die kunnen het je veel beter vertellen wat er moet gebeuren. En Jolande, dat vond ik echt een gouden greep. Een geheugentest voor politici voordat ze zich kandidaat mogen stellen. Dank je wel. Dat is een prachtig lied natuurlijk, kostte 5,5 ton. We zongen de koning toe dat we hem zouden beschermen tegen alles wat komt. Maar ja, toen kwam het Republikeins Genootschap. En die vertelde dat Koningshuis, dat kost 350 miljoen per jaar. En Koningsdag alleen al, volgens het Republikeins Genootschap, 4,6 miljoen. Ja, dus ondanks dat prachtige koningslied, wat ook een aardig Duits kostte... luidt onze stelling waarvan je wist dat hij ging komen. Toch, schaf af dat koningshuis, want het is te duur. En ik let op wie er met een royaal gebaar komt. Hier doen ze. Nou, ik vind het eigenlijk wel een heel goed idee, eh, dat koningshuis. Want volgens de grondwet zijn we allemaal gelijk. Dus ik zit te wachten tot die 60 miljoen overgemaakt wordt naar mijn familie. <hijen> En uh, als dat niet gebeurt, dan krijgen zij het ook niet wat mij betreft. En macht en zo, omdat ze toevallig uit iemand zijn gekropen... ooit uh, vind ik ook een beetje het achterhaald concept. <lacht> dus geen koningshuis voor jou, afschaffen. Helemaal afschaffen. Anne, afschaffen. Uh, nee, van mij mogen ze blijven. Betel. Ik vind dat we er ook heel erg veel plezier aan beleven. Inderdaad, een prachtig lied. En, uh, maar morgen hebben we, nee, morgen hebben we een hartstikke leuke dag. Uh, we houden ons allemaal bezig met uh, welke jurken iedereen aan heeft. Uh, de koning gaat op handelsmissie. Koning Handel wordt hij volgens mij al genoemd. Ik denk dat Koningshuis ons best een goed imago oplevert... in de rest van de EU en de rest van de wereld. En dat we het ook best wel geld oplevert en we hebben er gewoon heel veel plezier van. Mooie Jeroen, cultuur. Jeroen, het levert heel veel op. <laughs> ja, maar er zijn allerlei manieren waarop dingen op kunnen leveren. En het idee, als je gewoon even goed gaat nakijken hoe dit, dit systeem werkt... ja, dat is gewoon niet van deze tijd, sorry. Oké, okay, dan ga ik toch naar Marcel. Ja, nee, kijk, het Koningshuis is wat mij betreft gewoon theater. Hè. Koninklijk theater is hartstikke <laughs> leuk voor zo'n dag en zo'n gouden koets... en zo'n kroontje op, hartstikke leuk. Maar ik vind dan eigenlijk ook dat het voor theaterbudgetten moet... He, dus gelijk met de theater. Of, nog veel mooier, theater voor een koninklijk budget. Dat lijkt mij uh, een goed idee. Jij ja, ziet toch eigenlijk dat het gelijk getrokken moet worden... zoals Jeroen die 60 miljoen naar ja. zijn eigen familie wil ja, En dan wonen. eigenlijk uh, het liefst een theater op het niveau van het Koningshuis. jean nee, kijk Ik ben niet voor het afschaffen van het Koningshuis. Het heeft wel een symbolische waarde. En we zijn redelijk uniek op de wereld ermee. Niet uniek, maar er zijn maar een paar landen op de wereld. Wat ik wel vind, is dat ze lekker zelf mogen opdrijven voor de kosten. Beatrixer gaan vermoeden dat zij 5 van uh, Shell in handen heeft. Genoeg om de rest van haar leven uit te zingen. En uh, ik vind dat ze gewoon op balken en dan moet ze het als we haar toch moeten uitbetalen. Gewoon netjes ja. huur betalen, belasting betalen ja, ze mag zelf en de balken draaien. Ze hebben genoeg geld, erfbelasting, alles mogen ze ook gaan betalen. Ja. Jolanda. Ja, waar we het nu helemaal niet over hebben, dat is het feit dat je nou eenmaal wel een staatshoofd moet hebben. Dus als je geen koningshuis hebt, dan komt er een president. En dat wordt elke vier jaar krijg je al die podcast. Nou, ik neem even het Amerikaanse voorbeeld. Kost ook heel veel geld. Komt heel veel onzin bij kijken. Op de een of andere manier uh, is het koningshuis geeft ook iets heel stabiels. Daar hebben we het verder ook helemaal niet over. Het is allemaal lekker rustig. Het ziet er leuk uit. De mensen genieten ervan. 70 van alle Nederlanders vindt het gewoon leuk... dat het koningshuis er is. Nou ja, dat mag wat kosten. Wat is wat eerder wel zo is, is dat ze eerlijk moeten zijn over die kosten. Want waarom ga je niet de beveiliging bijvoorbeeld... Uh, optellen bij dat wat het kost? Want dat kost het gewoon. Je hoort het, Changram, die beveiliging, dat heeft een president ook nodig. Ja. Maar een Verkiezingen presie... kosten ook veel geld. Klopt, maar daar kan het volk zelf voor kiezen. Dus dan kan ik in aanmerking komen om president te worden. Hopelijk, misschien. Nou, nou, nou. Ja, een koning zou ja, dit. Ja. kunnen worden. Ja, ja, ja. Ja, nee, ja, nee, het het ja, de ja, de de president. Ik moet wel meebetalen aan iets wat ik nooit zal kunnen worden. Maar ik mag niet uh, een president worden in dit land. Dat is een beetje raar. Anne? Ja, ik maak me ook zorgen om al die banen. Al die royaltydeskundigen nee. en zo. Staan ze nee. allemaal op straat. Nee. Dat is toch ook zonde. Ja. Ja, uh, ik vond Shangram toch de eerste, eigenlijk de, nou, de interessantste bijdrage. Het Koningshuis moet de eigen broek ophouden. Dat leren wij ook overal. Iedereen, het theater moet zijn eigen broek ophouden. De omroep moet zijn eigen broek ophouden. Iedereen moet, dus het Koningshuis ook. Ik zou zeggen, hoe doe je dat? Nou, de, bijvoorbeeld door een vrijmarktbelasting. Iedereen over alle verkopen, moeten ze royalties betalen. <lacht> Dankjewel. Het uh, Lagerhuis. Als we zo doorgaan, dan is er straks überhaupt geen korps meer... om te verhuizen naar Vlissingen. En in het eerste kwartaal van dit jaar... hebben al 73 mariniers hun baan opgezegd. Ja, het loopt leeg inderdaad. En dat is vanwege die verhuizing die er aan zit te komen... van Doren naar Vlissingen. Van Doren naar Vlissingen. De mariniers en hun gezinnen moeten dus hun koffers pakken. Een kazerne op de Utrechtse heuvelrug gaat dicht. Maar ze hebben daar helemaal geen zin in... om naar Vlissingen te verhuizen, ergens in Zeeland. En dus zoeken velen hun heil ergens anders. Ja. Want ook gaan ze dan als mariniers naar Zeeland. Zonder mariniers, geen marine. Stop met de verhuisplannen en ik kijk of we hier de beste stuurlui hebben. Ja, Jean vertel eens. Ja, kijk, uh, ik snap wel aan de ene kant de mariniers niet willen verhuizen. Ja, kijk, wie wil in Zeeland wonen? Er valt niks te beleven. <lacht> oh, oh, oh, oh, oh. Maar dat terzijde. Uh, ik vind wel dat de mariniers niet moeten gaan zeuren. Ze kiezen om voor het land te vechten. Je dient voor het land. En als de regering besluit dat je naar Zeeland moet, ja, dan ga je daar naartoe. Als ze besluit dat je gaat naar Afrika dan ga je daar naartoe. Ja. Jeroen? Ja, ik vind er wel, daar vind ik ook wel wat voor te zeggen. Ik zie, maar ik zie ook wel een probleem. Want ik kan je überhaupt met de boot van Doren naar, uh, naar Vlissingen? Dank ja, je ja. wel. Ja, Dank je wel <lacht> voor deze steekhoudersbijdrage, Jeroen ze. Marcel? Ja, dat voor sommige mensen zou het wel wat meer duidelijkheid scheppen, inderdaad. Mijn vrouw zegt ook: mariniers die horen toch bij de marine, bij het water. En wat doen die dan in Doren zo hoog op de berg? Dus, uh, Ze uh, kunnen op meerdere facetten werken, hè? Mariniers. precies. Hè? Ja, ja, dat ja. heb ik er ja. ook uitgelegd. Ja. Dus, uh, ja. Ja. Ja. Okay. Ja. Okay. Maar goed, uh, nee, wat mij betreft, inderdaad, als je uh, het, het bedrijf verhuist, dan ga je mee. En als je denkt van niet, dan uh, zeg je je baan op. En, uh... Het is allemaal niet meer zo eenvoudig als vroeger. Hè? Vroeger was het zo, laat ik het even zeggen: de meeste mariniers zijn nog altijd mannen. En vroeger was het zo, als vader een baan kreeg elders, dan verhuisde de hele familie mee. En dat deed je gewoon, ik heb dat als kind gehad, toen wij woonden in Velsen, en wij gingen toen voor de baan van mijn vader verhuizen naar Den Bosch. Kon ze niet eens verstaan toen <laughs> um, de tijd. Nu kan dat niet meer zo makkelijk. Je hebt partners, die uh, hebben ook een baan. Nou ja, die kinderen, die zouden misschien nog kunnen wennen, maar het verhuizen van, omdat één gezinslid een andere baan krijgt, is gewoon niet zo simpel. Anne, jij Zeeland hebt je hand opgestoken. prachtig. En jij komt uit Zeeland. Ja. Ja, jij noemt het prachtig. Anne, wat ja. vind jij van Zeeland ook weer? Zeeland is de prachtigste provincie. Vlissingen heeft de mooiste zonuren. Al één hele goede reden om naar Vlissingen te komen. Nee, alle gekheid op een stokje. Ik begrijp dat het een hele ingrijpende beslissing is... maar het alternatief was geweest of Buddel of Den Helder. Dat is ook heel ver weg. Nu is er gekozen voor Vlissingen... wat financieel het meest aantrekkelijk was. Vlissingen... Is uh, de plek waar Michiel uh, de Ruiter geboren is, de grondlegger eigenlijk van de marine? Daar hoort de marine gewoon thuis. En ik begrijp dat het heel vervelend is, maar deze beslissing is genomen toen Hans Hillen nog minister was. Volgens mij bestonden het Snapchat en Instagram nog niet eens. We zijn zeven jaar later. Waarom hebben ze zeven jaar lang gezwegen? En nu bij ons de eerste wegen worden aangelegd, wat ons als provincie gewoon heel veel geld kost. Beginnen ze te zeuren. Ja, Wie als durft er tegenin? Zeg je B ook. Wie durft er tegenin? <laughs> nou ja, ik vind wel dat he, met zo'n verhuizing. Als het allemaal om financiële dingen gaat, dan is het wat lastig. Ik vind ook dat er mee uh, nou ja, moet worden gewogen hoe zwaar het Vijf, werkt bij een, uh, dier, op een gezin. Dier, hè, of die er ook zitten. Twee, als e ze moeten, dan moeten ze. Je kiest ervoor om op een mariniër ja, te worden. Ben jij eruit, Francisco? Gaan we nou naar Vlissingen? Met ja. een goed gemoed? Wat zeg je? Gaan we nou naar Vlissingen toe met z'n Nou Nou, ik weet niet of ze gaan, maar ik, stond, ik dacht... Marcel, die komt er wel even mee. We hebben het over de mariniers, Elitekorps. We vechten bij min 40 graden onder nul. Kunnen alles weer staan. Dan zeg je, je moet naar Vlissingen. Nee! Nee! Nee! Ik geef me over! Op ja. Stel, WhatsApp gaat jou straks vragen. Ben je 16 jaar of ouder? Wat vul je dan in? Ja. Mooi, Mooi. Ja? Kijk, WhatsApp is gewoon je leven. Je hebt het nodig voor allerlei dingen. Dus ik vind het onzin dat het 16 wordt gemaakt. Ja, als WhatsApp je leven is en je bent nog geen 16. Ja, dan heb je dus een ontzettend probleem. Want de berichtendienst gaat de minimumleeftijd van de gebruikers... verhogen van 13 jaar naar 16 jaar... om te voldoen aan de nieuwe privacyregels van de Europese Unie. Ja, en dan hebben we weer de Europese Unie. En onze stelling luidt dan ook... heel goed dat de minimumleeftijd wordt verhoogd naar 16 jaar. En ik let op of er voldoende smileys worden gebruikt. Marcel, <gacht> vind je dat een goed idee? Uh, van mij mogen het verhogen. Maar ik denk toch dat we het gaan blijven gebruiken. Ook voor de jongeren. Want ik heb uh, jonge kinderen. Uh, en het is hartstikke handig dat WhatsApp... Hoe oud zijn ze? Nou, mijn dochter is bijna 18, mijn zoon is. 14. Maar als mijn dochter naar de handbal fietste, al die jaren, dan ja. moet ze toch een aantal kilometer fietsen. Het vind ik heel handig dat ik een appje krijg als het er is. En die van 14 je heb weleggen. je nu geen contact meer mee, binnenkort? Nou, nee, dat wordt lastig die Omstuifend. jongen in de gaten ja. houden. Ja, ja, dan ga koste. je het allemaal weer via SMS doen, wat geld kost. Ja, Laat die WhatsApp toch alsjeblieft ja. daarvoor uh, gebruik ja, Ik bedoel, het. het je kunt het wel zeggen, maar dat gebeurt natuurlijk niet. Of gaat misschien Facebook al eisen dat je je paspoort opstuurt ja, na ze? Dat het is, is allemaal schijn, he? het is idee, gewoon ik bedoel, Die kinderen die vullen gewoon in dat ze 16 zijn... dat, dat doen ze nu ook al, want alles is niet op Facebook. Ja, Zoals Jeroen al zegt, het is onzin dat het verhogen. Want uh, laten we eerlijk zijn, als je naar bepaalde websites gaat... die voor uh, volwassenen zijn, vragen ze ben je 18+, plus, je hoeft alleen ja te klikken... je komt erop. Je ja, bedoelt ja. waarschijnlijk uh, uh, met alcohol, die website. Alcohol ja. Ja, die ken ik. Anne, oh, is dat in Zeeland ook al? Uh, ja, dat denk ik ook wel, want volgens mij is heel Nederland, heel de wereld verslaafd aan die telefoons. En ik ben eigenlijk blij dat ik een middelbare schooltijd nog heb meegemaakt zonder WhatsApp, Snapchat, uh, Instagram. Het lijkt me eigenlijk best wel uh, lekker. Ga lekker uh, proberen nog buiten te spelen, de stad in. Ga lekker een ja, beetje hangen. En let als, let als ouder erop of het gebruik van je telefoon niet te excessief en niet te verslavend wordt. Nou, dat ook. is nog altijd. Het he? is Oog brengt je kind niet naar buiten. Je kind zal sowieso naar buiten gaan of niet. Met zonder of met afsluitstappen. Dus dat maakt echt geen zin. Ga je ook afspreken of naar buiten? Drie, die gaan via wat Ja, Marcel kwam natuurlijk met het sterkste argument. Hij heeft het nodig voor uh, te communiceren met zijn kinderen. De WhatsApp. Uh, Puff, sorry. Dank je Dankjewel, Francisco. Ik bedank ook meteen onze, onze debaters, want we zijn alweer aan het einde gekomen. En dat zijn Anne van der Zwalu, Jeroen Doensen, Shangram Karim, Marcel Blekendaal en Jolande de Best. En natuurlijk jou, Francisco. Uh, als je er een keer bij wil zijn, stuur dat even door naar het lagerhuis.bnvara.nl. En dan gaan wij weer naar de studio. En daar zit Willemijn Veenhoven. En dankjewel, Jan de Graaf. Morgen, zelfde tijd, 1 uur op de donderdag, het Lagerhuis. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven. De nieuwsbv. Ze houdt van hockey, ze houdt van Johan Kruijf en ze houdt behoorlijk van discipline. Zometeen praat ik met oud hockeyster Karol Taten. NTO Radio 1. Het is bijna half 2. Hier is het NOS Journaal Sofie Verhoeven. Drie van de vijf Nederlandse mannen die in Tsjechië zijn opgepakt vanwege het mishandelen van een ober in Praag hebben een voorwaardelijke straf gekregen en ze moeten het land verlaten. Dat melden Tsjechische media. Twee mannen zitten nog steeds vast. Zij kunnen maximaal tien jaar cel krijgen. In Frankrijk zijn de afgelopen twee jaar ruim 400 mensen en instellingen gevonden die geld hebben gegeven aan terreurbewegingen zoals IS. Vaak wordt het geld online gedoneerd via sites voor crowdfunding of met virtueel geld, zo meldt het Franse Openbaar Ministerie.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 En het was weer lintjesregen vanochtend. De oudste gelauwerde is de 105-jarige André Dupont uit Vlaardingen. Hij kreeg een lintje voor het vrijwilligerswerk dat hij heeft gedaan. Bekende Nederlanders die werden verrast zijn onder andere tweevoudig wereldkampioen darten Michael van Gerwen, radio-DJ Edwin Evers, acteur John Leddy, rapper Rotjoch en presentatrice Caroline Tense. Radio de ballen Sportcarrières kennen vaak hoogtepunten, maar de meeste sportcarrières hebben ook een achterkant. Bij winnen hoort verliezen en bij goud hoort lood. Elke donderdag praat ik uitgebreid met een topsporter over de voor- en de achterkant van de topsportmedaille. En vandaag zit er iemand terecht voor mij die in Amerika het plezier hervond in het hockey... en gisteren een hele speciale dag meemaakte. Namelijk het logo voor de Johan Cruijff stadion werd onthuld. En daar was zij als algemeen directeur van de World of Johan Cruijff uiteraard ook bij. En ze zit tegenover mij, ik zei het al, oud-hockeyster Taten. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Was het een mooie dag gisteren? Ja, het was een hele bijzondere dag. Ja, toch wel een beetje het hoogtepunt na twee toch wel moeizame jaren. Ja waar het allemaal niet zo soepel ging. En dan is het toch wel heel fijn om uh, met trots dan dat logo te zien. En dat dat ook het startpunt eigenlijk is... van het omkitten van de hele arena uh, in Johan Cruijff Arena. Ja, ik ga proberen me niet, niet meer te vergissen. Niet de arena, Johan Cruijff Arena. Heb jij het al helemaal geïnternaliseerd? Nou, het zit wel redelijk in hoor. Maar het stadion vind ik ook... Het, is het, het stadion van Ajax. dus uh, ja. Dat maakt me ook niet zo heel veel uit. Het Cruijff Stadion. Precies, vind Mag ik ook, ook prima. Iedereen weet waar we het over hebben dan. Ja. Um, ik kijk even naar de regie. Of nog een fragment? hebben van Jordi Kruijf. Nee, geloof niet, hè? Wel. Wel? Ja, gaan we nu Graag laten horen, Jordi. ik de mensen van de gemeente, de Arena en Ajax. En natuurlijk de fans dat het vandaag dan echt zover is. En natuurlijk iedereen bedanken die zich hier hard voor heeft gemaakt en deze eerbetoon hebben willen geven. Namens de familie, namens mijn vader heel erg bedankt. We zijn super trots. Ja, leuk hè. Jordi Kruif. Ja, ik kon er helaas niet bij zijn. Maar het was wel heel mooi dat je met de videoboodschap uh, toch even iets uh, tot de mensen kon richten. Ja. En uh, Frank Rijkaard heeft uh, eigenlijk als toch familievriend uh, de officiële druk op de knop mogen doen. We gaan het zo meteen ook hebben over jouw band met Johan Kruif. Jij als directeur van de Johan Kruif Foundation, over hoe je hem hebt ontmoet. Uh, maar eerst gaan we natuurlijk even naar jouw carrière kijken. Lijkt me niet volstrekt onbelangrijk. Je hebt ruim 160 interland gespeeld, aan drie Olympische Spelen meegedaan. Laten we even stilstaan bij wat hoogte. Punten uit jouw sportcarrière. Radio-Olympia. De dertiende dag op de Spelen bood ons wederom eremetaal. Ditmaal was het brons voor de dames van de vrouwenhockey. Nog steeds 1 tegen 1 is in de strafballenserie. En Carol Taten, de nummer 4 van Nederland, de rechter middenvelder... naar voren komt voor de derde strafbal van Nederland. Fluit signaal. En deze gaat er hoog in. Die gaat er hoog in. Dat betekent dat Nederland met 2-1 voor staat. Als Groot-Brittannië mist, dan heeft Nederland brons. Jacqueline is, kijk scherp. En ze... Stop de bal! Nederland heeft brons! Jacqueline is, stop de bal! En Nederland heeft de bronzen medaille! 13 dagen het wereldkampioenschap voor de mannen en het wereldkampioenschap voor de vrouwen. De laatste twee seconden en is Australië wereldkampioen geworden. Wint Australië met 3-2 van Nederland. Met na een wedstrijd waarin Nederland heeft gestreden. De aanvoerster van Nederland, Carol Taten. Op het veld hier Carol, een rondje. Zeiden we net maar achter Australië aan, maar wel heel dicht bij Australië. Ja, ik denk dat we het hele toernooi en ook vandaag alles gegeven hebben hadden. En, uh... Gewoon ja, aan Australië onze middel moeten kennen. Nederlands, dames, hockeyteam tegen Spanje. Het gaat om Brons. Misschien dan de volgende fase. Via Tata, die is raak. 2-0, Een bevredigende treffer. En daar is de dugout. De Nederlandse dames en hun coach Tom van Tenk zijn uiteindelijk natuurlijk dolgelukkig met dit Brons... Ja, ze zit tegenover mij. Oud-hockeysterko al taten. Ik vroeg net even tijdens dit dingetje. Want hoe lang ben je nou gestopt? 18 jaar? Ja, 2000. Olympische Spelen Sydney was mijn laatste toernooi. Ja, kan je dit allemaal nog goed herinneren? Nou, of... nu ik het zo hoor. Direct, ja. Schafbal ja. hoog in de hoek weet ik precies. 96 Atlanta. Ja. Maar ik heb wel een herinnering nodig. Al. Kan je nagaan? <laughs> ja. Je wint dus, ik zei het net al. Twee bronzen medailles op de Olympische Spelen. 96 en 2000. Je speelt een WK-finale in eigen land. Nou, dat zijn nog maar een paar dingen. Maar als je hieruit moet kiezen... wat is wat is dan je sportieve hoogtepunt? Nou, ik, ik vind de, de, het WK in eigen land, 98 in Galgenwaard... dat is wel echt een hoogtepunt, omdat dat zo'n waanzinnig uh, toernooi was... Met, met al die sporters op de, op de tribune. Ja. Je verliest weliswaar de finale, uh, wel echt van, van, van de winnaar, van Australië. Um, als je kijkt naar echte sportieven, hebben we in 96... met de bronzen medaille dat voelde als goud. Dat was echt het absolute hooghaalbare. Ja. Dus, maar als ik, als ik tussen die twee moet vergelijken... dan vind ik het evenement in 98 in eigen huis vond ik toch wel heel erg bijzonder. En ik vind dat toch grappig dat je dan zegt, ik moet toch wel even terug in mijn herinnering. Ik bedoel, je hebt een, dit is een hele carrière. Hè? Ik bedoel, een ander leven. Maar ja, maar met zulke hoogtepunten, met zulke bijzondere dingen die je meemaakt. Maar dat denk je dus niet, dat je dan dagelijks aan denkt. Nee, absoluut niet. Nee, nee ik heb het ook echt afgesloten. Ik um, ben natuurlijk wel indirect met sport en, en met een heleboel dingen bezig. Uh, wat, wat je wel altijd weer terug kan vertalen naar mijn carrière. Ja. Maar ik, het is echt een, uh, een, een hoofdstuk die ik heb gesloten. Maar die, waar ik het heel erg leuk vind om over terug te denken. Mooi, want we gaan het wel even opraken namelijk. Ja. Maar eerst de bingo-molen. Dat ja. doe ik elke week met een, met een sporter. Daar zitten vragen in bij elkaar geselecteerd door uh, psychologen. Die zeggen als je die beantwoord, dan leer je elkaar snel kennen. En ook wat vragen van sporters die hier eerder zaten. Jij mag straks aan het einde er ook eentje in doen. Uh, Ga maar draaien. Ja. Dan uh, kijken wat eruit komt. Ja? Ja. Dat is... Nummer 60. Nummer 60. Um, ja. welk, welk ritueel voer je voor elke wedstrijd uit? Voor de. Voor de, ja. Um, ik had niet zulke rituelen eigenlijk. Nee, ik, ik, ik had dat niet zo. Ik had wel altijd dat ik um, bepaalde sokken onder mijn wedstrijdsokken aan wilde. Gewoon omdat ik het irritant vond om mijn scheenbeschermers direct op mijn huid te voelen. Dus dat, nou, ja. dat is niet echt een ritueel. Maar er moesten wel bepaalde dunne sokken zijn. Ja, oké. Okay. Um, <laughs> verder, nee, ik had altijd wel dezelfde, uh, achteraf gezien, bizar grote hoofdband uh, om. <laughs> um, dat je misschien als een ritueel kunt zien. Maar ik heb dat nooit zo ervaren. Nee, ben je een beetje te nuchter voor? Ik ben wel vrij nuchter daarin. Ja, nog eentje. En dat is nummer 55. Uh, wat is je mooiste sportherinnering? Ja, Daar heb ik het eigenlijk net al ja, een beetje over gehad. Nou, doe maar nog een dan. Ja, precies. We <laughs> vallen we in herhalingen. Ja. 31, we gaan wel steeds meer naar beneden. 31, wat is de beste manier om te ontspannen? Voor mij uh, is dat misschien wel lekker gewoon tv kijken. Gewoon lekker een serie opzetten en uh, ja. even gewoon je daar helemaal in laten verliezen. En wat kijk je dan? Een beetje Netflix, uh, maar ook gewoon televisie. Ik, heb, ik heb, ben niet een extreme Netflix, dus ik kan ze niet eens allemaal opratelen. Maar ik vind het gewoon lekker wel in een serie te zitten. Ook de NCIS en dat soort dingen, dat vind ik wel fijn. En de wat? Uh, NCIS, ja, ja, okay. CSI, ja, al die ja, dat soort dingen. Uh, dat ja. soort dingen ja. Temptation Island op tv? Nee, nee, nee, spijt me nee, die ja, niet. <laughs> je, kijkt, je kijkt er ook heel vies bij. Nee, nee, niet dat ik dat Dat is niet de bedoeling, die maar die. Uh, nee, dat, uh... maar denk, er lekker veel mensen naar, maar jij ja, ja, niet. niet. Nog nog eentje ja. dan. 35. 35. Um, oh, die hebben wij. Uh, als het goed is, een fragment van. Dat is namelijk van judoka Annika van Emden, die hier eerder was. Uh... Nee, nee. Zullen we niet. Nee, nog even draaien? Nee, maar oh. ik, ik kan een vraag stellen: namelijk, wat is je grootste droom? Mijn grootste droom? Um... Ja, dat klinkt heel, heel afgezaagd. Maar met een, een, een gezin, met relatief jonge kinderen... hoop je toch gewoon dat je nog heel veel jaren met elkaar gelukkig... Uh, en met plezier de toekomst in gaat gaan. Ja. Het is echt niet spannend, maar in die fase zit ik nu. Maar dus, uh, nou, niet onbelangrijk. Nee, we, nou, dat wordt heel belangrijk. Dat wordt belangrijker. Dus dat is voor mij nu wel... Uh, ja. Goed, we gaan even terug in de tijd. Namelijk naar 1993. Toen vertrok je naar Amerika om daar te studeren, om daar te hockeyen. Maar eigenlijk las ik, was het een beetje een, een, een vlucht uit Nederland. Hoezo? vlucht hiervoor? Nou, ik was vrij jong toen ik in Nederland zelf te kwam. 17. Mijn eerste wedstrijd heb gespeeld. Uh, dus eind jaren 90. En ik ging toen als, nou ja, een van de talenten van de jaren 90 werd ik een beetje gepresenteerd. En ik voelde op een gegeven moment die druk ook. En mm -hmm. het ging me allemaal niet snel genoeg. Dus ik vond dat ik op een gegeven moment meer moest kunnen dan alleen maar talent zijn. Ja. En ik zat een beetje te stoeien tussen combinatie sport en studie. Ik had met, met hakken over de sloot voor dezelfde keer mijn haven eindelijk gehaald. En mijn vervolg op, het ging allemaal een beetje moeizaam. Mm -hmm. Ik had wat onenigheid met de Bonsco die toen werd aangesteld, dus na nou ja, alles dat bij elkaar opgeteld, euh, dacht ik ik moet eruit. Dus toen euh, ben ik naar Amerika gegaan met het idee ik ga daar een jaartje hockeyen. Uh, vanuit je achtergrond als Nederlands hoekiester... kon je makkelijk een makkelijke scholarship krijgen. Maar ja. het beviel me daar zo goed dat ik drieënhalf jaar later terugkwam. We hebben een boodschap voor je. Luister even mee. I just wanted to thank you once again oh, for goodness. being the most impactful player to ever come through the JMU field hockey program. You always honored your word. You always did the work, even when the work got hard. And the best thing about you is that you loved the process. Um, you led with great integrity and um, that paid off with us winning a national championship, being the best team in the nation for college field hockey here in the United States. And you led the way. I'm honored to call you not only my best player ever, but I am honored to call you my friend. Zo so ja nou, he, Heel Morgan. veel meer veren ja. in je achterste... Ja, in je precies, krijgen. pas op. Je oud-coach van James ja. Madison University, Christy Morgan. Ja. Uh, nee, ze zegt alleen maar prachtige dingen. De meest waardevolle speler. Je deed wat je moest doen, zelfs als het lastig was. We werden kampioen, je hebt ons daar naartoe geleid. En dan zeggen ze, je bent niet alleen de beste speelster ooit... maar ook een goede vriendin. Ja, heel Amerikaans, hè? Ja, dat dacht die, ik wel, Dat ja. is het wel, maar het, het is ook... Dus het hier wel echt wel, ik heb daar niet een jaar, maar echt drieënhalf jaar gespeeld. Dus je bouwt echt een serieuze band op... Mm -hmm. En, um, en dat hele proces van... en dat is ook wel, vind ik het typisch Amerikaans... hoe je met een groep ergens voor gaat. En die mentaliteit en die gedrevenheid... en het commitment al dat soort kreten en termen... die je ook groot op al die posters daar ziet. Maar wat ook geaccepteerd wordt door je omgeving. Dat, daar, daar heb ik zoveel ja. van geleerd. Maar is dat, is dat heel anders dan hier dan? Ja, dat is heel anders. Ja, nou ja ook, ook gewoon de rol die... daar ga je naar school en je sport. Dus ja. je moet voldoende punten halen... op je, uh, op je cijferlijst om überhaupt mogen sporten. Het is allemaal aan elkaar gekop, uh, gekopieerd, uh, gekoppeld. Ja. Um, en dat was voor mij in die fase perfecte combinatie. Plus dat ik met mijn achtergrond kon ik zoveel brengen, omdat we in Nederland nou eenmaal veel verder zijn hockeytechnisch. Maar ik heb daar echt geleerd hoe je een team vormt en hoe je echt ergens voor durft te gaan. En dat uitspreekt en daar ook echt de consequenties aan maar is Maar is dat waar het verschil zit? Dat, want je zegt echt ergens voor, uh, voor gaan, die mentaliteit. Zijn ze daar meer gericht echt op de sport? Ja, het is een belangrijker deel van het leven. Je, je, je stijgt ook in waardering als je al met een bepaalde reputatie ergens komt. En ja. ook als je daar iets presteert, wordt het enorm gewaardeerd. Um, Zijn ze harder? Ik vond het vrij hard, dat wel. Helemaal als ik kijk naar de, de talent of de kwaliteit in het team waar ik zat. Dat was echt niet het beste. Mm -hmm. Maar de motivatie en de drive die erachter zit om toch met elkaar te te willen winnen, het beste eruit te halen. Dat, uh... Maar dan, dan, dan zou ik denken, ja, dat heb je in Nederland ook met, uh, met je teamgenoten. Maar wat is dan het verschil? Ik bedoel, nou, het is... ik denk het verschil, in, in Nederland heb je dat wel in Nederlands elftal. Als je echt de toppers bij elkaar bent, dan ga je ook, want dan weet je ook waar je voor gaat. En hier, hier heb je het over een groep meiden die nou, never nooit dachten... dat ze überhaupt in de top 10 mm -hmm. van het Nationale zouden terechtkomen. Maar dat, dat zit gewoon in, in de mentaliteit van die mensen. En, en... Nederlanders piepen meer misschien? Nou, wel, misschien, maar wordt het ook minder snel geaccepteerd... als je zo als een idioot voor je sport gaat... en er zoveel tijd en energie in steekt. En, het, en ah. daar nogmaals werd het ook mogelijkheid geboden om te combineren met al het andere. Omdat dat nou eenmaal het systeem is daar. En voor mij was dat een perfecte fase om, uh, om gewoon even Nederland uit te zijn. Maar ik kwam terug, nou, vervolgens kreeg ik de aanvoerdersband... en heb zoveel meer geleerd als persoon hoe, hoe dat in zo'n teamgebeuren werkt. En hoe je met niet alleen kwaliteit, maar vooral met een bepaald gedrag en inzet... En instelling ongelooflijk veel kan bereiken. Dus jij kwam terug en je moest je teamgenoten even een lesje leren, zo te horen. Nou, ik moest er even wennen, want de handelingssnelheid, hè, dus technisch-tactisch, dat, dat is echt wel was even wat minder, maar dat, dat, dat pak je heel snel op als je weer met de top meetreedt. Mm -hmm. Maar qua inzet en mentaliteit en, en drive, ja, daar kon ik wel heel veel in betekenen. Dus ik had ook wel het idee dat ik vanuit die achtergrond de boel mede op sleeptouw kon nemen. En dat heeft toe geleid dat Tom van het Hek mij na 96, de spelen waar ik dus net nog bij aan kon haken, ja mij als aanvoerster heeft uh, aangesteld. We gaan een plaat draaien. Ik vraag altijd aan elke sporter. Ja. Neem een plaat mee. Wat, wat wil jij heel graag horen? Nou, heel graag. Um, <lacht> <lacht> ja, <lacht> ik, uh, de, ja, de link met deze plaat is dat uh, het was in die tijd gebruikelijk... bij grote toernooien of bij elk toernooi... is dat je als land mocht je een plaat insturen... In dat als er een doelpunt werd gescoord, die plaat werd ingestart. Mm -hmm. En dit was het liedje wat wij uh, voor het EK99 hadden gekozen. We werd toegespeeld in Duitsland. Uh, niet weten dat we achteraf uh, iets van 40 doelpunten voor hadden. Dus dit liedje kwam één wedstrijd wonnen we van tegen Litouwen met 10 of 15-0 dus nou, dan, word je, Elke keer. dan word je helemaal gek van <laughs> dit nummer dus vandaar dat als je het hebt over een plaat en een herinnering. Het is ook zo'n oorworm hè. Dus, ja. dus je wordt bedankt Karel. Graag gedaan. <laughs> Yo up. The story about a little guy that lives in a blue world and all day and all night and everything he is just blue like him.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 Ze zei het net al. Dit draaiden ze bij elk bij elke doelpunt. Zegt oud Karol Taten bij mij hier aan tafel. En dan, maar ja, dan draaien ze ook meteen weg. Hè? En wij moeten. Hé, ja, wat gek. Elke keer weer die opgestart en dan weer weg. En dan weer, als je dat uh, 14 of 15 keer in een wedstrijd hoort. dan heb je hem wel gehoord. Dan blijft hij lekker in je hoofd zitten. Ja, maar goed. Je had hem al een tijdje niet gehoord. Dus hij mocht wel weer eens een keertje. iPhone 65 met Blue Dabbadie. Radio. Uit Hockeysterkerol, Tate dus hier aan tafel bij mij. En we praten over haar verleden als hockeyer. Maar we praten natuurlijk ook over het nu. Um, we praten ook over Johan Kruif. Die heeft een behoorlijk belangrijke rol in jouw leven gespeeld. Want jij bent vanaf eigenlijk het begin um, betrokken geweest bij de Johan Kruif Foundation. En dan vroeg ik net thuis de plaats, maar was je dan directeur? Maar ja, je was eigenlijk alles. Want ja. er, er was maar één iemand. Ja, nee, precies. Ja. Dus dat was een hele mooie uitdaging. Ja, ik, ik las iets over de foundation dat was opgericht in de krant. En, uh, en ik heb eigenlijk na aanleiding daarvan gevraagd... of ik dat informatie kon krijgen. En ik dacht een folder of zo te krijgen. En er was helemaal niks. Dus het was opgericht, er waren statuten. Er was wat geld van de postcode loterij. Er was een samenwerking op papier met Terre de Zom. En uiteindelijk ja, werd mijn baan aangeboden. Dus uh, ga maar aan de slag. Kan je je, je je eerste ontmoeting nog herinneren met Cruijff? Ja, dat was in Barcelona. Uh, in zijn vakantiehuis. In de bergen. Mm -hmm. En uh, We kwamen aan met de taxi. En hij was het gras aan het maaien. Gewoon met zo'n handgrasmaaier. Dat staat me bij. En, uh, dus dat was echt mijn eerste. Dat ik hem persoonlijk ontmoette. En, ik denk dat daar uh, we wel een aantal uur mee bezig was. Ja, was hij wel even mee bezig. Dat was hij ook wel geen handgat, maar Dat was mijn, mijn, in mijn verbeelding. Ja. Nee, vervolgens. Daar gewoon heel lang gezeten en gekletst en uh, en gepraat. Gewoon het ging met name om de klik en uh, en ik kreeg het vertrouwen van hem en, uh, en ik heb heel veel met hem kunnen sparren en uiteindelijk ja helemaal de foundation voor mogen geven. En waarom waarom klikten het tussen jullie? Ja, ik denk teamsporter, uh, topsporter, mm -hmm. alhoewel ik me echt op geen enkel niveau met jou wil vergelijken. Maar het feit dat we teamsporter zijn, begrijpen hoe dat proces van een onderdeel van een groter geheel uh, betekent. Um, ja, ik had niet voor niets nummer 14, dus misschien had dat ook wel een band. Ik was aanvoerster. Mm -hmm. um, en ja, mijn achtergrond, ik was afgestudeerd als kinderpsycholoog en aan het einde van mijn carrière. Dus het was voor mij... Ja, perfect moment om met iets nieuws te beginnen. Alhoewel, niet wetende en ook niet toen dat het zo'n groot succes zou worden. Ja, maar ik kan me voorstellen, iedereen ter wereld weet wie Johan Kruijff is, vooral in Nederland, dat, je, um, dat dat best een beetje intimiderend is. De eerste keer. Nee, daar had ik gelukkig niet zo last van. Nee, nee, nee daar heb ik nooit uh, heel erg gehad. Nee, en Misschien is dat ook degene waardoor die vertrouwensrelatie zo goed was. Het ging echt om de inhoud. Mm -hmm. um, ik kreeg ongelooflijk veel vrijheid en ruimte... Uh, naarmate de jaren en het succes vorderde nog meer... om het vooral ook een eigen draai te geven. Uh, zolang ik het altijd maar wel wist af te stemmen... was mijn achtergrond met... als Johan er iets over moest vertellen, moest het wel kloppen. Dus nee, het was, ik, het was gewoon heel makkelijk. Heel, heel relaxed, heel ontspannen. En uh, uiteindelijk ook heel productief. Zou je zeggen dat jullie vrienden waren? Ja, dat durf ik wel te zeggen, zeker. Ja, ja toch twintig uh, jaar lang, uh, nou ja, de afgelopen jaren natuurlijk uh, vanaf zijn overlijden niet meegerekend. Maar zo lang uh, intensief met elkaar uh, aan iets uh, gewerkt. Ja, en dan, dan bel je elkaar ook, neem ik aan? Af ja, toen? veelvuldig, ja. ja aangekondigd, onaangekondigd. Uh. Onaangekondigd ook? Ja, nee, zeker. Ja, nee, ja, ook jij of hij? A beide nee. kanten, ja. Uh. Gewoon even sparren, even dit is gebeurd, wat vind je hiervan? Of dan was er weer iemand tegengekomen. Of, uh, of ik had advies nodig, wat zou jij doen? Noem nee. eens een advies, wat je van hem kreeg. Nou, het, hij was eigenlijk nooit iemand die zei wat je moest doen. Alleen wat ik wel altijd heel prettig aan hem vond... is dat hij de boel heel erg goed wist te relativeren. Dus dat elk nabel heeft zijn voordeel. Dat is ook wel echt... <laughs> dat heb jij ook... Ja, nee, maar hij, dat betekent ook eigenlijk dat hij altijd naar het positieve keek. Hij keek altijd naar kansen en mogelijkheden, altijd vooruit. Ja, ja. En ja. dat heb ik er heel erg uit gepikt. Dus okay. het is niet zo dat hij zei wat hij moest doen. Maar dan bleef ik misschien in hangen in iets waar ik een beer op de weg zag. Of... En in gesprek met hem nou, was hij er gewoon niet meer. En uh, kreeg ik... Nou, moet ik het natuurlijk zelf wel bepalen hoe ik dan vooruit ging. Maar uh, het gaf me wel heel veel vrijheid. Is het, denk je dat wij te veel waarde aan hem dichten? Ik bedoel, jij kent hem als man. Als, gewoon als man. Ja. En in Nederland is hij een soort god. Is, is dat terecht? Nou, ik... Ik ken hem als man, gewoon man. Maar ik, het is wel, vind ik, verbluffend hoe, hoeveel stappen hij vooruit dacht. En met name ook hoe die in het leven stond. En hoeveel verder die keek dan alleen zijn eigen wereld, zijn eigen straat. En mm -hmm. dat heeft hij natuurlijk niet als voetballer en als coach uh, bewezen. Maar dat heeft ze natuurlijk ook met, het, met de Foundation gedaan. En ook met het instituut, waarin die zoveel duizenden mensen die, die combinatie ja. sport en studie laat maken. Maar geef eens een voorbeeld van, van hoe hij dan vooruit dacht. Waar, waar nou ja, in dat, dat in? hij heeft die periode, jaren tachtig, geloof ik, in Amerika gespeeld. En nou ja. Ja, die link hebben we misschien ook dan. Uh, daar heb ik veel geleerd. Maar hij heeft daar ook, zeg maar, dat hele uh, community gebeuren geleerd. sportsponsoring, sportmarketing geleerd. En eigenlijk is daar het, uh, het zaadje geplant voor de foundation... wat hij veel later heeft opgericht. Dus hij, het zit als een rode draad in, in hoe hij was. Ook datgene waarom hij die stichting in het leven heeft geroepen. En ja. Dus dat is niet daar op een gegeven moment bij verzonnen... van ik ben klaar, ik moet iets goed doen. Nee, het zat er altijd al in. En dat vind ik wel uniek. Dus ik ja, wat dat betreft ken ik niet een persoon die die ja zo compleet dan eigenlijk uh, die rode draadjes door te trekken. je hem. Ja, nee, ik mis hem heel erg. Het is wel raar, want ik werk dagelijks gevoelsmatig met hem. Of in ieder geval over hem. En het is wel een stuk saaier geworden. Nu ik inderdaad die telefoontjes niet meer dagelijks of een paar keer per week heb. Maar ik heb een hele goede relatie met de familie. En met Jordi ook vooral. En vooral alle fans en mensen die echt de schouders eronder zetten... om zijn legacy voor te zetten. Want jij werd dus, nou ja, laten we het noemen, directeur. Of alles wat je maar kan bedenken. in De linker en rechterhand zei hij altijd zelf. Had, ja. Van de Johan Cruijff Foundation. Even het belangrijkste wat jullie deden is, is denk ik het oprichten van die, van die sportvelden. Hè, overal. De Cruijff, courts, de ja. Cruijff ja. Is dat het belangrijkste? Um, het is wel het meest zichtbare, ja. denk ik. Ik bedoel, De doelstelling is kinderen in beweging brengen. Kinderen vooruit brengen door beweging. Mm -hmm. Maar ik denk de Kruifkoorts, dat is een dermate zichtbaar project geweest. En wat nu ook nog steeds wereldwijd in meer dan twintig landen worden ze gerealiseerd. Dat geeft het wel gelijk ja. ook smol. Ik, ja. ik woonde er op eentje, 16 jaar lang. Nou ja, okay. op, ik woon op een pleintje en daarop was een, een Kruifkoort. En dan liep ik elke dag langs dat bord met de veertien regels ja. van Johan Kruif. Ja. En Ik heb vanochtend even zitten oefenen, maar ik ken ze niet meer. Nee. Dus ik woon er inmiddels niet meer. Weet jij ze? Ik, je moet me niet echt vragen om nu één <laughs> tot met 14 op te noemen. Maar, maar noem maar eens een paar. Teamwork, initiatief, teamspelers, samenwerken, tactiek, techniek. Die, die, die bijna allemaal heb je ze goed. Ja. Persoonlijkheid, wees, wees Perso ja. wie je bent... Ja. Ja, het zijn hele, hij heeft daar heel bewust over nagedacht. Om vooral een aantal waardes die op het sportveld gelden... en dan moet je dat kruifkort even afgesloten als dat sportveldje zien... om sport te gebruiken als middel om de kinderen dit soort waardes mee te geven. Zodat je als ze straks met één voet van dat veldje afgaan... en dus dan ook letterlijk in die straat staan... Ja. hopelijk dat die waarden bij die kinderen dan onder de ergens zitten... zodat ze zich ook uh, daarna gedragen. In de... heeft, hij, heeft hij ook nog iets van jou geleerd? Nou, er zit, ik, er zit heel veel van de foundation, wat heel erg bij mij is ook. Uh, dus ik. Of we hebben heel veel dingen waar we elkaar vonden. Mm -hmm. um, ik ben wel degene die er heel veel structuur in heeft gebracht. En, en ook misschien soms wat voorzichtiger is en wat meer ge gecontroleerd. Um, en dat, dat heeft hij geaccepteerd volledig. Dus ik weet Mo niet. Moet je hem afremmen af en toe? Nee, dat was niet nodig. Nee. Maar dat was wel het interessante. Hij was altijd wel uh, natuurlijk op een grote afstand erbij betrokken. Ja. En uh, hij, hij gaf mij het vertrouwen om niet alleen te doen datgene wat in de publiciteit kwam. Maar ook te zorgen dat er een goede achtergrond, een goede basis is. En, ja. uh, dus ik denk dat het vooral een heel mooi samenspel is geweest. Heb jij iets meegenomen? Ja, ik heb het aan. Oh, je hebt het overal, ja. dus ik vraag altijd aan iedere sporter, neem iets mee? Iets wat ja. voor jou belangrijk is geweest? Ja, nee, Het is wat een is? hele mooie paarse trui met JMU Field Hockey. Dus James Madison University Field Hockey. En uh, nou ja, dat is... ik ja, Met name, daar hebben we het ook net al over gehad. Mijn tijd in Amerika heeft heel veel voor mij betekend. Je past hem nog? Ja, dat is fijn dat is niet zo veel. Nee. Uh, wat dat betreft veranderd. Nee. nee, en ik hou er wel van om ook soms uit te dragen uh, daar waar je trots op bent, uh, of dat nou met 14 op de rug is, of in dit geval GMU op de borst. Ja. Dus ik dacht ik neem die mee. Heb je hem wel nog wel eens aan of niet? Ik heb er heel veel aan. <laughs> ja. Ja. Je ziet er ook niet eens heel volwassen uit. Tenminste, ik weet niet of je vroeger donkerpaars was. Nee, je... nee, nee, nee, nee. Ik, nee, ik zorg nee, er dat... heel goed voor. Nou. Ik zorg er heel goed voor. GMU Fields Hockey. Ja, mooi. En dan vraag ik ook nog aan je, um, zoals iedereen. Wat wordt jouw vraag voor? in de bingo -molen. Ja, daar heb ik even over nagedacht. En ik, ik weet ook niet of ik hem heel strak in één zin kan zeggen. Maar het heeft wel te maken met de passie die jij als atleet... nu in je sport uh, mm -hmm. weet te brengen. Of als je bent gestopt die je in je sport had. Op welke manier denk jij die dan mee te kunnen nemen... in het leven na je carrière? Of hoe neem je mee in als je al een leven na je carrière hebt? De passie. Dus, of bedoel je iets positiefs? Praktisch, wat je uit Nou, had. als ik misschien op mezelf. Ik ben wel echt een verbinder. Ik vind dat samenspel, met elkaar een doel bereiken, ja. vind ik heel erg leuk aan, aan sport, aan hoe ik het heb beleefd. En ik merk dat ik ook dat nu doe in de carrière waar ik dus nu niet meer actief bezig ben. Dus ook die rol neem ik. Ik ben ook nu aanvoerder en een beetje degene die de voorzetten soms geeft of die het doel moet beschermen. Je zegt niet zo zeker, dat heb ik in Amerika geleerd. Niet piepen op tijd. Nee, dus ik ben wel benieuwd naar andere atleten. Of ze daarover na hebben gedacht, hoe ze ja. hun leven nagedacht een carrière willen inrichten? Of als je al gestopt bent, van ben je blij met wat je nu doet? En zit jouw passie en energie ook in jouw werk? Als dat je dat in je sport had. En dat allemaal in één vraag. Dus Daar wens ik jullie <laughs> succes mee. Dat is wel een heel mooi knipper. Dan komt het in het bingo bonnetje terecht. Dankjewel, Carol Taten. Leuk dat je er was. Graag gedaan, dankjewel. Met je shirt. Mooi, oh hè? Ja. Heel mooi. Zometeen, dit was hem weer, de Nieuws BV voor vandaag. Zometeen, Radio 1 Vandaag met vandaag Pieter Jan Hagens. Veel plezier. BNN Vara. NTO Radio 1. Koningsdag op 1. Rechtstreeks vanuit Groningen en Amsterdam.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 Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken.nl Bezoek deze week een van onze e-bike testcenters... en profiteer van maximale Koningsdagkortingen.